Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Vanwege de storm die morgen wordt verwacht, gaat de Oosterschelde-kering in Zeeland dicht. Voor het eerst sinds 2007. In Noord-Holland wordt de dijkdoorgang in Den Oever gesloten. Eerder deze week waren er al berichten over een storm met windkracht 9 op pakjesavond. Inmiddels wordt vanmorgen op veel plaatsen windkracht 10 verwacht en in het noorden mogelijk windkracht 11. De storm valt bovendien samen met springtij. Door de sterke wind wordt het water extra opgestuwd. Het waterschap stromen in Zeeland zegt dat als de vooruitzichten zo blijven en morgenavond uitgebreide dijkbewaking wordt ingesteld. Zo'n 40% van de directeuren van woningbouwcorporaties verdiende vorig jaar meer dan de nieuwe norm van minister Blok, blijkt uit onderzoek van de NOS. Minister Blok wil het salaris van de bestuurders beperken, ondanks werd die teruggevloten door de rechter. Daarom presenteerde hij vorige week een nieuwe soepele regeling die volgend jaar ingaat. Afgaand op de gegevens van vorig jaar gaat zeker 38% van de corporatiedirecteuren er volgend jaar in salaris op achteruit. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die de prostitutie aan banden moet liggen. Een krappe meerderheid stemde voor. Door de wet worden hoerenlopers strafbaar. Ze kunnen een boete van 1500 euro krijgen. Vrouwen die uit de prostitutie willen komen krijgen hulp. De Franse Senaat moet nog met de wet instemmen. Edwin Rooy van Zuidwijn heeft nog veel vragen naar het Kamerdebat... over het onderzoek naar hem door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Hij is niet tevreden met de antwoorden die premier Rutte gaf op vragen van de Kamer... Toch denkt de Roy van Zuiderwijn dat er meer openheid zal komen. Het weer is bewolkt en het regent af en toe. Vanuit het Noordwesten wordt het weer droog. In de avond en nacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen gaat het dus bij zeestormen... met zelfs kans op een zware storm en zeer zware windstoten. Dit... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... staat tussen de knooppunt Ridderkerk en Terberichtseplein... nog vier kilometer na een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Yes, de december decembermaand editie van ZFM Beachmasters. Met zometeen Sinterklaas gedichten. en ook winterliedjes. 106.9. En ook Maurice de Jonge Hond. CNRZ verzet, Haley Williams Stena Als het zo vredig dit Ik euh, heb een mailtje gekregen Van Alice Die zegt ik heb voor mijn uh, zoon Pieter Een 3DS gekocht Kan je daar wat mee? Natuurlijk Pieter mijn knecht keek door de schoorsteen en gooide deze 3DS naar beneden. Weet je wat Pieter in het schoentje vindt? Een 3DS met de groeten van Sint. Pakjesavond is gekomen en heeft Sint zijn duurste cadeau voor Pieter meegenomen. Wie had dat ooit verwacht? Op deze 3DS heb je al heel lang gewacht. Je krijgt nu wel dit mooie ding, maar het kostte Sint wel veel pingping. Ook al is de Sint al heel erg oud, weten dat hij heel van Pieter houdt. Dat klinkt heel erg fout. Is het geschenk in deze indrukwekkende doos? Oh, we gaan het nu ook over doos hebben, ja? Zo geurig als een zomerse rood. Nou, pardon zeg! Ahem. Betwing nog heel even je ongeduld uitpakken dan maar. Er is nu wel genoeg geluld. Wat een rare Sinterklaas, hè? Ik heb nu wel verraden dat ik hem niet zelf heb geschreven. Mensen, wat er ook gebeurt, gebruik nooit een sinterklaas -gedicht generator. Dat mensen ook mij geloofden dat ik echt Sinterklaas-gedichten kon maken. Ik gewoon een generator. Daarmee tegen ik Pieter, cadeau, 3DS. En je ziet wat eruit komt. Misschien dat ik het toch beter nog zelf vind. Zeg meteen hier, de uitslag van mijn. Ries die jonge hond. Ook r Jack komt eraan. Naar Le Mètre. Een Blue Shift. van Beachmasters. Le Wie de boulevard. You're the blue shift. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. bestelling van vandaag, ik ben niet zo goed in dieet. We gaan kijken naar de uitkomsten wat eruit is gekomen. Terechtgekomen op plek 4. Optie C. Ik ben een echte dieetkoning. Ik doe zo een calorieopschoning. Oh jee, het gaat al fout komen, een fout Terechtgekomen op plek 3. Ik ben de tweede Sonja Bakker, dus ik kan echt niet goed dieet. Optie B. Die is terechtgekomen op plek 2. Uh, plek soms ben ik wel gemotiveerd. Soms gaat het alleen verkeerd. En terechtgekomen op de eerste plaats. Het is weer, het is weer typisch Nederlands dit. Ik ben zelfs uberslecht in dieeten. Dat wordt mij dan ook vaak verweten zijn niet goed in die eten met z'n allen, jongens. Dank jullie wel voor alle antwoorden die ingestuurd zijn via um, stefan.nl. Afrojack. A little bit of misfit banter. A little bit of Jojo dancer. A little bit of thoughts of mine. Coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up up on that big stage now. Show the world just who the heck I am. But think that if it all goes right, you got something that can change your life. Use that moment to show your life. might find it and there's some around who want keep you down but shawty don't be blinded Hot feeling trapped thinking that you can't get out of this humdrum scene time to turn this thing upside down show these people what you're en heren. Er gaat iets verkeerd. Zullen we het even terug spoeien? Even in de herkansing. Doe nog maar een keer voor Jack. Wat een lekkere plaat maken voor hem geen twee keer te horen. het jaar van de basloepjes, hè. En ook het jaar van Pharrell Williams. 2013. Wat een, wat, wat een, wat een werk heeft die gast afgeleverd dit jaar. Je hoort hem nu samen met Chris Penn. Liar, liar. en ever, jack. Je hoort hem bijna twee keer. En The Spark. Ik um, ben altijd wel een beetje gek geweest op Lily Allen. Het is een beetje een alternatieve vrouw. Een beetje raar ook wel. Een stage performance van haar gezien. Ze is gewoon een beetje wouw weet je wel. Volgens mij is zij... Hoe de meeste mensen zijn als ze drugs gebruikt hebben. En zo is zij altijd. En in die nieuwe plaat ook weer, ja, dat, dat alternatieve, dat eigen grijpen, het klinkt er weer helemaal in terug. Wat een fijne plaat is het geworden. En naar deze woorden moet ik hem natuurlijk ook voor je draaien. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Lily Ern, hoor je hier op CFM hard out here. Meteen hier een kerstliedje. Altijd leuk, dat like Marco Borsato komt eraan. Of zullen we gewoon combineren en dat kerstliedje van, van Marco Borsato draaien? Goed, hoe ging die ook alweer? Ik weet niet dat ik de eerste keer hoorde dat ik echt dacht, wat een kutlied. Ja, dat luister je in R. Goed, dat is deze. Even kijken hoor. Toch wel een sfeertje. Oh, oh, die tekst. Het is kerstmis. Hé, hey, hé! Hey. Ja, maar goed, die gaan we dus niet draaien. Bianca Ryan komt er zo meteen aan. En dan Marco Borsato, Maar dan niet met kerstmis. Zeg maar. Dus hier weer update. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Met brede opklaringen en landinwaarts afkoelen tot rond het vriespunt. Morgen storm met zware tot zeer zware windstoten. Daarbij eerst zon, maar vanuit het noordwesten vervolgens regen. Maximum temperatuur rond de 8 graden. zou Zometeen kerst zonder Marco Bossa. Zwaalt ergens in de tijd, ben ik de algehele zin van het leven even kwijt. En juist met al die mensen hier om mij heen, voel ik me dan alleen, nog maar meer alleen. Maar dan hoor ik de muziek en die tilt me op. Ze overstemt alle klanken van de twijfels in me. Zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit toch gebeuren? Was zijn vrouw niet veel te jong, dan herinnert hij het liedje dat zij voor hun meisje zong. En allebei drijven zij even bij hun tranen weg op de klanken die. Rosato Ali B. Op CF, CF, CF en muziek. En daarvoor wel een kerstplaat. Dus niet die van Marco Basato, maar die van iemand anders. Van Bianca Ryan. Why couldn't it be Christmas every day? Misschien dat uh, Bianca Ryan niet meteen kerstbilletjes bij je doet Waar Maar um, zij was een jaar of elf geloof ik. Negen of elf. In ieder geval bizar jong. En toen deed zij mee aan uh, Americans Got the Talent. En er werd een beetje lacherig over gedaan. Want ze zag er ook eigenlijk niet uit. Weet je, ze zag, was gewoon, ze zag gewoon niet zo leuk uit. Niet zo leuk aangekleed. Nou, dat maakt niet uit, je bent 9, je bent elf, weet je wel. Maar je bent wel een beetje langer over gedaan. Ze dachten, nou, dat kan niks worden. En toen gaf ze deze strop. Oh, oh, no. He. Elke keer weer kippenvel. Elf jaar, hè? Holy shit. Blijf fantastisch. Hij staat nu op onze Facebookpagina. Like die ook meteen facebook.com slash Zandwoord. Of uh, CFM Beachmasters, excuse me. Je mag CFM Zandwoord ook lijken hoor. Geen enkel probleem. Staat alleen de video niet op. CFM Beachmasters, facebook.com. CFM Beachmasters ga je deze video vinden. Echt uniek. Bianca Ryan hoorde je. En dit zijn de stick puppies voor je. En maybe, misschien noemen we die wel. Maybe I'm a dream. I'm misunderstood. Peace bij CFM. Maybe. Maybe zometeen wel jouw favoriete plaat op de radio zometeen. We hebben namelijk weer het laatste woord in deze uitzending. Dat betekent dat het laatste woord... a.k.a. de laatste plaat in dit programma van jou is. Jij mag bepalen welke plaat dat wordt... als je hem instuurt via de mail stefan.cfmstandswoord.nl Dat is stefan.cfmstandswoord.nl Maar er is een video. Je mag namelijk in een bepaalde categorie geen platen aanvragen... En deze week gaat het over dieren. Om precies te zijn insecten. Dus mees mag niet van Pearl Jam. Bah. Well of deze van Jake Bug Lightning Bolt. Want hij Jake Bug hij mag niet. Of deze van Elisa, Itsy Bitsy spider hè? In her of deze van de Blink 182, Al de Small Things. Want ja, ze zijn gewoon kleine die insecten. Het niet over insecten, dan ben je van harte welkom via de mail Stefan@cfmzandvoort.nl. Voor jou laatste woord Stefan@cfmzandvoort.nl. Komt u maar door met alles wat in je opkomt. ben heel benieuwd. Deze mag ook niet, maar het is zo'n lekkere plaat dat we hem nu voor je gaan draaien. CFM Beachmaster, 4 december, de avond voor Sinterklaas met Aal City Fireflies. You would not your eyes if 10 million...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 ook is. Fireflies van Aal City mag je niet aanvragen. En hoor je zo meteen niet. Want het gaat over insecten en dat mag niet verder. Mag alles. Je mag het nu ingaan sturen. Ja, stefan Hoor je het misschien wel zo meteen. Dat is Ellie Gouding, Stay away. En deze van Katy Perry. not gehad om haar live te aanschouwen tijdens Pinkpop dit jaar. Deze deze ook. Wat een fantastische track. Geproduceerd door Madeen en ingezongen door Ellie Gaulding. Die hoorde Stay Awake hier op de nummer 1 van Zandvoort. CFM Zandvoort en ook Katy Perry nog. De Beachmaster van 4 december, in het jaar 2013. Nog een paar te gaan voor het eind van dit jaar. Waarin Sinterklaas gedichtgenerators nog steeds geen slim plan zijn. Ondanks dat Maurice Dionhond nog steeds niet echt lekker rijdt De kerstmaand is aangebroken en we dat vandaag gevierd hebben en geëerd hebben. met twee heerlijke knijters van hun kerstplaatjes man zou toch niet van de zoetigheid kunnen blijven. In Marie's hond bleek namelijk dat diëten niet helemaal een goed idee is. En dat mensen dat toch wel heel erg lastig vinden. De Three Masons uiteindelijk verstopt zaten in een funzige kelder. Dat bleek tijdens de club downstairs. En ondanks dat het Vito Insecten het laatste woord toch gevonden is door Sander. Hij stuurde een mailtje via stefan.cfmzondwoord.nl en hij wilde de horen met Dragon Star in Tij. Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya. Alo? Alo? Sunt eu ca să bip și sunt voinic, dar se si alo, ach cum iubirea mea sunt peritira